U Goedemiddag, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie heeft een Roemeen opgepakt in verband met het koeltruckdrama uit 2019. Twee jaar geleden werden in de buurt van Londen de lichamen van 39 Vietnamezen in een koeltruck gevonden. Zij waren gestikt of omgekomen door oververhitting. De Roemeen, die in Italië is opgepakt, zou de vrachtwagen hebben geleverd... waarmee de Vietnamezen naar Engeland werden vervoerd. De slachtoffers betaalden allemaal duizenden euro's aan de mensenhandelaren voor de reis naar Engeland. Door een ongeluk met een tuk-tuk is in de Gelderse plaats Kesteren een vrouw van 20 omgekomen. Zij reed met een paar familieleden in het wagentje toen ze ineens van een dijk afreden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Over een uurtje staat de tweede wedstrijd van dit EK op het programma. Zwitserland en Wales zijn aan de beurt. Sterspeler Garrett Bale denkt dat het een zwaar toernooi gaat worden. Turkey have proven over de laatste 12 maanden dat ze grote teams zijn. Well. So, um, we hebben een heel, heel moeilijke spel aan de Later vandaag moeten nog meer landen aan de bak. Daar komt hij eerst Denemarken en Finland en daarna ook nog België en Rusland. En morgenavond is natuurlijk Oranje aan de beurt. En een Amerikaanse visser zegt dat hij is opgeslokt door een walvis... en vervolgens is uitgespuugd. De man was aan het duiken naar Kreeften toen het opeens pikken donker werd. Down to about 45 meter water. And... All of a sudden, I just felt this huge bump and everything went dark. And I realized there was no overcoming a, a beast of that size. Hij dacht dat hij werd aangevallen door een haai, maar voelde geen scherpe tanden. Voor zijn gevoel zat hij wel een halve minuut in de bek. Uiteindelijk werd hij weer uitgespuugd door het beest. Hij kon gered worden door een schipper die in de buurt was. We got him up. He goes, I was in the mouth of a whale, he goes. I can't believe it. I was in the mouth of a whale, Joe.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 Want uh, Nederland speelde de finale tegen de Duitsers en de Duitsers waren aanmerkelijk sterker. Hè? We hebben ook veel meer kansen gehad. Maar uh, negen, negen, uh, of, uh, vijf minuten voor het einde, ik zal nog ik zal niet, niet te veel verklappen, maar we haalt Nederland bij een 2-1 achterstand de keeper eraf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 That I never noticed Every time I cry I get a little bitch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 Feel the pain. It is. Zonnige klanken van uh, Aswad en Shine. Zon, zee, en het geluid van de zomer op ZFM. Hoor, hoor je nu overal. Ieder en maal weer. Zon, zon, ja, en of het weer uh, mooi blijft, uh, dat hoor je ze dadelijk uh, bij het uh, weerbericht... na deze van Jacques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 I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind, imagine how the world could be, so very fine, so happy together.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 to be. The only one for me is you and you for me. So happy together. So happy together.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 dat is ook een ontzettend leuke tijd, een hele dynamische tijd. En dan is het heel leuk om dat met hele capabele mensen ook te doen. En Sven Drommel was iemand die ik eigenlijk graag in mijn team had willen hebben. Maar nu wordt het andersom, zal ik maar zeggen. Oké, okay, dus nu zit jij in het team van Sven. Ja, <laughs> ja. zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Ja. En uh, dat is natuurlijk ook even speculeren. Uh, maar...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 Vier mensen in de politiek standwoord vertegenwoordigd is en compleet in tweeën is gescheurd. Ja, dat, dat, doet, dat is heel pijnlijk, ben ik met je eens. Maar dat ben, uh... ik, ben ik helemaal met je eens. En, en maar dat gezegd hebbende vind ik het heel belangrijk. Dat is misschien ook al wel bekend. Op 24 juni is er een ledenvergadering. En we gaan nu er wordt gewerkt aan het verkiezingsprogramma straks, je hebt een lijst. En op een gegeven moment moet je ook door.